Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De topman van Lufthansa reizen. Vanmiddag werd bekend dat co-piloot Andreas Lubitz alleen in de cockpit zat tijdens de crash. Hij had zelf de daling ingezet en weigerde de deur te openen voor de gezagvoerder. Het voorstel van staatssecretaris Kleinsma voor een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd... kan in de Tweede Kamer op een meerderheid rekenen. Behalve VVD en PVDA zijn CDA, D66, GroenLinks en SGP voor... In het plan gaat de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 en niet pas in 2023. De oppositiepartijen willen wel een ruimere overgangsregeling voor mensen die bijna zouden stoppen. Het tekort van de Nederlandse overheid is vorig jaar uitgekomen op 2,3% van het bruto binnenlands product. Dat is hetzelfde percentage als in 2013. Daarmee blijft het tekort voor het tweede jaar op rij onder de EU-norm van 3%.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 Zandvoort heeft het. het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. Live. Met, met en nu de muziekboulevard. Meer luister, plezier Met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Ja.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 Telefoonnummer 023 5713 546. De website is www.cafeekoper.nl. En het is om twee uur s nachts afgelopen.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 ...kunt jouw deelname aan de 12 kilometer Runners World Zandvoort Sequirun... ...combineren met de nieuwe strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort... -Zandvoort ...op zaterdag 28 maart. Je schrijft dan in voor het combikasement. Zaterdag 28 maart gaat de eerste editie van de strandrace Zandvoort-Katwijk-Strand-Zandvoort -Strand -Zandvoort van start. De afstand van de race tussen de badplaats Zandvoort en het vissersdorp Katwijk bedraagt 42 kilometer... wordt verreden onder auspiciën van de KNWU... en kan door elke redelijk getrainde fietser worden volbracht. De mountainbike-top en wegrenners van naam... gaan de massale deelnemersvelden in een open wedstrijd vooraf. De start is op het strand bij de paviljoen De Haven van Zandvoort. De boulevard is het decor van de finish... Kijk voor meer informatie op www.zandvoortkatwijkzandvoort.nl Je kunt je opgeven voor het combi-klassement door je eerst voor de Runners World Zandvoort circuit Run in te schrijven en vervolgens op het knopje combi te drukken. De combinatie is niet mogelijk met de 5 km. Een extra klassement zal worden opgesteld voor degenen die aan beide evenementen deelnemen. Zij zullen ook een extra herinnering ontvangen. Voor de beste drie bij de mannen en vrouwen zijn prijzen te winnen. Meer informatie, zoals ik al zei, website www.zandvoortkatwijkzandvoort.nl Let me try with pleasure hands to take you your daddy Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell him to me slowly, tell you open podium voor getalenteerde amateurmuzici. Zondag 29 maart op Kasteel Keukenhof. Inmiddels een traditie geworden. Het jaarlijks open podium voor getalenteerde amateurmuzici... die familie, vrienden en muziekliefhebbers... willen laten delen in hun passie voor muziek. Het wordt een middag met veel speel- en luisterplezier. De uitvoerende muzici zijn het Kennemer Koperkwartet... Twee trompetten, horen en een bastrombone, trombone Zij brengen zowel een aantal werken van de oude muziek... als ook een paar werken van moderne componisten. De vijf zangers van het zangensemble Canta Felicia komen met operaliederen uit het opera Venus en Adonis... en Liselotte van Tol Piano brengt een werk van Mendelssohn tegenhoren... Nathalie de Waard cello, speelt Bach... en Jesse Rensink, viool, brengt een werk van Saint-Tacis... Wim Verschuren Piano speelt muziek van Bach, Schubert en Debussy. Als laatste treedt de jazzband Jazz Crash op. Zij brengen een aantal mooie nummers met een Jazz Crash bewerking, zoals ze dat zelf noemen. Na afloop is er gelegenheid voor een drankje waarbij de jazzband nog gezellig een tijdlang door zou kunnen spelen. Aanvang open podium om twee uur. Het koetshuis is open vanaf kwart over één. De kaarten kosten 7,50 vriendenpas en jongeren vanaf 5 jaar 5 euro. Verkrijgbaar bij VVV Lissen. Reserveren bij telefoonnummer 0252 750 690 of via e-mail kasteelcultuur.nl. De in de raadzaal over het afschieten van damherten in het dorp heeft tot een hoop commotie geleid. Nadat burgemeester Niek Meijer had uitgelegd wat de bedoeling van deze maatregel is, werd hij bedolven onder een spervuur van vragen en opmerkingen. Duidelijk was dat een meerderheid van de aanwezigen tegen het afschieten was. Wat overeerst was de angst voor ongelukken die bij het doodschieten van de damherten zouden kunnen gebeuren. Vooral bij het door de college als gevaarlijke bek bestemmelde Oranje Nassau school. Een achter de school wonende mevrouw vreesde dat haar man, die s'avonds en s'morgens vroeg in die buurt zijn hond uitlaat, zomaar kan worden getroffen door een rondvliegende kogel. Hoewel de burgemeester bij herhaling aangaf dat het afschieten alleen zou plaatsvinden bij een zeer onveilige situatie, veroorzaakt door een grote groep herten, had de zaal daar weinig vertrouwen in. Er werd zelfs gedreigd met juridische stappen als de college de maatregel niet zou stoppen. Vanuit de zaal kwam ook een groot aantal suggesties die de hertenoverlast zouden kunnen tegengaan, zoals herten inzetten met sensoren die in Overijssel een succes waren. Aan het einde van de avond werd door Trees die een petitieactie was gestart, die in korte tijd ruim 2000 handtekeningen had opgeleverd, met klem aan de burgemeester gevraagd om het besluit tot afschieten te heroverwegen. Meijer zei dat hij de bevindingen van deze informatieavond zou be bespreken in het college. ZFM Westkust weerbericht. Vanmiddag gaat het vanuit het westen uit regenen. Hebben we duidelijk gemerkt buiten. De maximumtemperatuur wordt ongeveer 7 graden. De zuid tot zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Aan de kust tot krachtig. In de loop van de avond trekt de regen naar Duitsland weg. Vannacht is het half tot zwaar bewolkt en komen er enkele buien voor. De minima liggen rond de 4 graden. De wind draait naar west tot noordwest en neemt aan de kust mogelijk toe tot hard. Vrijdagochtend zijn er nog buien mogelijk, maar in het zuidwesten wordt het dan al in het meeste plaatsen droog. In de middag neemt de buiigheid ook in de rest van het land sterk af en breekt hier en daar de zon door. Het wordt ongeveer 8 graden en de west tot noordwestenwind neemt in de middag af naar matig. Zaterdag bewolkt en hier en daar een bui. Minium temperatuur 0 graden. ...en een maximum van 10 graden. Een zuid-zuidwestenwind met een ongeveer 6 bovoort. Zondag bewolkt en regenachtig met een minimumtemperatuur van 6 graden... ...en een maximum van 10 graden. En een westenwind van ongeveer 7 boven. Een wisselvallig weekend dus. Met regen en veel wind langs de stranden. They say for every boy and girl there's just one love in this whole world, and I know I found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one can take your place. sweet lips will tell me that our love is real and I I can feel that it's true Initiatiefnemers van Kunst op school, Marianne Rebel en Hille Jansen, hebben in 2014 samengewerkt met het circuitpark Zandvoort. De kinderen hebben tijdens het schooljaar van alles geschilderd over het thema circuit. Dit samenwerkingsproject smaakt naar meer, vandaar dat er aan de directie van Center Parks is gevraagd of zij het stokje wilde overnemen. De directie reageerde meteen enthousiast op het voorstel. Robert Pelt, general manager, op deze manier kunnen we de kinderen stimuleren om centerparks nog beter te ontdekken. Want er is van alles te doen in het park. Een fijn zwembad, een echte kinderboerderij, een midgetkolfbaan en sinds kort ook een laserbattle. Eigenlijk vakantie in je eigen dorp. Het thema van dit jaar, hoe kan het ook anders, is voor de kinderen vakantie. De gemeente Zandvoort verleent jaarlijks een subsidie om de kinderen van groep 8 van alle basisscholen in Zandvoort een kijkje te kunnen geven in de keuken van de professioneelse kunstenaars. Er wordt theorieles op school gegeven over kunst. Een ontwerpopdracht wordt meegegeven als een soort huiswerk. Kinderen gaan daarna gericht aan het werk met research over hun onderwerp onder leiding van een aantal kunstenaars te schilderen. De feestelijke opening zal plaatsvinden in het Beach Factory van Central Parks Zandvoort op 27 maart. Meer informatie: Beach Factory Center Parks, Tromstraat 2. De website is www.kinderkunstlijnzandvoort.nl. Museumpodium, nu even niet. Op 24 maart aanvang 8 uur s avonds. Vier mannen van middelbare leeftijd. Ze houden hun vriendschambanden uit de studietijd in ere door elke maand in hetzelfde restaurant en aan dezelfde tafel met elkaar te gaan dineren. Ze kennen elkaar van haver tot gord. In scherpe en geestige dialogen laten ze het wel en wee hun leven passeren. Oudzeer, geheimen, angsten, wrangen en stevige grappen rollen over elkaar heen. En dat voor alles voert naar een emotioneel en onverwacht slot. De entreeprijs bedraagt 10 euro, inclusief koffie en een drankje. Reserveren via museum.zandvoort.nl. Weestraat 1. Jongen,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 I'm sans lui sous quelle étoile dans quel pays je n'y crois pas je n'y crois pas J'en ai marre d'être roulé Par des marchands de liberté D'écouter cela Met de Runners World Zandvoort circuitrun, de 30 van Zandvoort, waar ik zelf aan meedoe, ...Zandvoort-Katwijk-Zandvoort en de omloop van Zandvoort... ...staat het laatste weekend van maart bol van sportieve evenementen. Reden te meer om te genieten van het sportfeest at Zandvoort. Zaterdag van 12 tot 5 op het Raadhuisplein en het Kerkplein. Op zaterdag rijdt het toeristentreintje voor de lopers van het Raadhuisplein naar het circuit. Zondag van half 1 tot 4. Gasthuisplein. En strandafgang parcours. Tijdens het hele weekend kunt u met de onderstaande restaurants in Zin in Zand voor drie gangen menu nuttigen voor slechts 25 euro. Krank Café XL, Café Neuf, Meijer aan Zee, Chef Thomas, Restaurant Evi, Brasserie Zin, Paviljoen Jeroen, Visrestaurant De Meerpaal en Safari Club.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 De week werd er onderzoek verricht naar de eventuele verhoging van de perrons van station Heemstede Aardehout. De huidige hoogte van de perrons stapt uit 1958 en voldoet niet aan de Europese norm. Veel mensen klagen over de te hoge instap van de trein. Valpartijen en verstappingen zouden aan de orde van de dag zijn. Maar de vraag is of het viaduct de extra zwaarte kan dragen. Vorige week werd gekeken hoe sterk de bestaande betonconstructie is. Ook werd de roestvorming van de betonbewapening onderzocht. De laatste jaren is er al het een en ander aan het viaduct verspijkerd. Zo werden er in 2012 afschermconstructies onder het perron aangebracht... om vuil, dus ook toiletspoelingen, vanuit de treinen op te vangen. Onder de perrons lopen immers wandel en fietspaden. En om de Ventweg, naar de Stormvogellaan, hoger te maken... is de rijbaan er ondanks verdiept. I was riding number nine... Heading south from Caroline... I heard that long, wow. Some whistle blew. Got in trouble, had to roam. Left my gal and left my home. I heard that long wah wah. Some whistle blew. Just a kid acting smart. I went and broke my darling's heart. I guess I. Was too young to know They took me off the Georgia main, locked me to a ball and chain. I heard that long wow, some whistle blow. Bear the shame. I'm a number, not a name. I heard that long, wah, wah, some whistle blow. All I do is sit and cry when the evening train goes by. I heard that long, wah, wah, some whistle blow. I'll be locked here in this cell Till my body's just a shell And my hair turns whiter than snow I'll never see that gal of mine Lord, I'm in Georgia doing time I heard that long walk. wah, wah, wah. Mijn twee uur muziek zit erop. Ik hoop dat u genoten hebt.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 Volgende week ben ik er niet rechtstreeks. Ik ben dan een paar dagen in België met mijn vrouw. Maar dan hoort u een van tevoren opgenomen muziekboulevard. Met dezelfde items. Graag tot volgende week donderdag.